Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. In Parijs is een bendeleider en een drugscrimineel opgepakt... die hier in Nederland wordt gezocht door justitie. Volgens Franse media gaat het om de Saïd A. van 35 en hij komt uit Marokko. Hij zou aan het hoofd staan van een grote drugsbinde die vanuit Nederland en België in heel Europa actief is. En ook zaken doet met drugscriminelen in Zuid-Amerika. Het lijkt erop dat A. snel voor de rechter komt in Parijs en daarna wordt overgeleverd aan Nederland. In Uggelen bij Apeldoorn is een explosief afgegaan bij een gebouw waar vanaf komende vrijdag asielzoekers worden opgevangen. Er is daar plek voor 100 mensen en die kunnen daar terecht als het in Ter Apel in Groningen weer terugkomt vol wordt. Onze verslaggever sprak een vrouw uit de buurt. In de sporthal bijvoorbeeld heb je heel vaak ook s'avonds nog jonge meiden die daar tot half tien uh, jazzdance hebben. En als je dan leest dat er alleenstaande mannen komen ja, dan uh, ligt het misschien toch wel heel gevoelig. Werkt u iets van de onrust in de wijk? Ja, dat wel. Er hangen veel spandoeken en uh, er wordt heel veel over gesproken. Het Kala noemt de vernielingen onacceptabel. Ja, en over asiel gesproken, minister Faber blijft erbij dat ze een noodwet in wil voeren om de asielregels strenger te maken. Ondanks dat de Eerste en Tweede Kamer dat niet zien zitten. Ze willen geen nood, maar een spoedwet. Want in dat geval wordt het parlement niet buitenspel gezet. En op veel basisscholen worden te weinig gymlessen gegeven. Leerlingen zouden eigenlijk iedere week minimaal 90 minuten bezig moeten zijn met rennen, klauteren en balspelletjes. Maar bij een derde wordt dat niet gehaald. En vooral in de laagste klassen krijgen kinderen te weinig beweging. Ja, je denkt dan misschien: het zal weer komen door het leraartekort. Maar dat is echt niet zo, zegt deze onderzoeker. Nou, scholen geven aan dat er uh, niet voldoende locatie is, dus niet voldoende gymzalen. En een tweede reden is dat ze zeggen dat het lesrooster te vol is. Ja, veel scholen vinden ook andere lessen belangrijker voor hun leerlingen, zegt ze. Het weer dan nog, vooral in het zuiden en het oosten komen er zo meteen flinke buien aan. Met ook kans op onweer en zware windstoten. Een graad of 15 is het. Kijken naar morgen, het wordt dan een mix van zon en bewolking. En het wordt dan een graadje kouder. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ten informantes de Dit is ZFM. como desahogarme. Te lo confieso antes de que sea muy que te perdí y nunca entendí por qué.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 La luna no sale si no te vuelvo a ver. Ja, ik, denk, ik kom je te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eenzaamheid bezweken. De maan komt niet op als jij er niet meer bent. Kom oh, maar toe man op wat trachopra de tequila. Pakke se dilate na pupila. Yo quiero verte mienten de tel kuerpo. Esta noche que heet erao muerto. Ik weet dat ik er niet. Het mooie kon zijn, maar schatje zonder jou ga je dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verslag Oh, ik wil je in mijn armen en ik weet niet meer, dat wat het mag van Omdat je niet zonder te vertellen, omdat ik je eerlijk wil herinneren Als je niet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 I don't think I can always be for you I'm not going to die without you, I'm going to die from the pain When I saw you on the day, I was so upset I want in my arms, but I don't know what I'm doing I'm going to Zeg hey, dat ik het aanwez voor je haal. Por eso kom op olvidarte. Porque sinceramente duele recordarte. Si tu no está la soleda, gana el combat. La luna no sale si no te vuelva ver. Ik ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de ez aan mijn bezweek. Maar kom ik op als jij er niet meer bent. Hoi, welkom terug voor het tweede uur Lunchroom. Ja, op ZFM Zandvoort, rechtstreeks vanuit de Tolweg. Jan van der Leden is benoemd tot erelid van SV Zandvoort. Hij kreeg de oorkonde vorige week in Spanje uitgereikt... waar hij tegenwoordig woont. Uitgereikt door bestuurslid Piet Pijper van de voetbalclub. Van der Leden werd in 1976 lid van Zandvoort Meeuwen... en was onder meer secretaris en voorzitter van SV Zandvoort. De laatste functie ook in moeilijke coronajaren... Daarvoor was hij jarenlang vrijwilliger. Jan van der Leede deed in Spanje mee aan de finale wedstrijden van golfclub De Bahama's. Banana's. Charles Roseleur was daarin de sterkste. Ik ga door met Ilse de Lange. I still cry. <tied> live uitzending is. Holland Casino is van plan om zijn vestiging in Zandvoort goed te sluiten. De oudste vestiging van het kansspelenbedrijf zal per februari 2025 na 48 jaar ophouden te bestaan. De directie heeft deze beslissing genomen omdat het geen perspectief ziet op een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt onder meer door veranderde bezoekersgedrag, verslechterde marktomstandigheden en Zandvoort en een te grote overlap met het verzorgingsgebied van andere vestigingen. Het was al jaren duidelijk dat de glorie van het wel eer achter ons liggende... zo'n jaar of tien geleden was er al sprake van het dat de casino zou verhuizen naar Haarlem. De meer centrale ligging in de provinciale hoofdstad... zou meer bezoekers uit de regio moeten aantrekken. Maar uiteindelijk kon ook geen geschikte locatie gevonden worden... en werd besloten om te investeren in de de vestiging. Er kwam een flinke opknapbeurt waarbij onder andere het volledige interieur op de schop ging. Het besluit kan niet los worden gezien van de veranderde omstandigheden... rondom de verhoging van de BTW op de kansspelen. Sinds online gokken in Nederland is toegestaan... is de BTW verhoogd naar 30,5%. In januari zal deze nog eens 7% bijkomen. Op het Wadhuis Mijn zijn vergevorderde plannen... voor de komst van een luxueus hotel naast de casinovestiging... Wat de sluiting van het casino voor deze plannen betekent... is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Radeloos en badend in het zweet... Heb ik gevonden wat ik zocht. Hopeloos verloren, want ik weet. De meeste dromen zijn bedrog. Steeds hetzelfde beeld, maar geen moment dat het verveelt. Ik zou je willen zeggen wat zich in mijn hoofd afspeelt. Steeds. Staan. Als plotseling de wekker mij vertelt dat het weer tijd is om te gaan. Steeds hetzelfde beeld, maar geen moment dat het verveelt. Ik zou je willen zeggen wat zich ze in mijn hoofd afspeelt. Dit waren natuurlijk... Dit waren natuurlijk Nick en Simon met Steeds Weer. En de cats zeggen steeds... Be my day.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 Sail on home, shine on, let your light shine on And I would say long home, sing a la la la And I sing hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And we will sail on home, sing a la.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 Ja zing maar lekker la la la, la. Huh? Dat zeggen de heb Be my day. Elke derde donderdag van de maand rijden we Via gezellige routes naar diverse locaties. Van kwart over één af verzamel ik bij Pluspunt tot vier uur s middags. De kosten bedragen 3,50. Inclusief koffie, thee en heerlijk wat lekkers. Opgeven via de balie: 5740330. En dan heb ik het natuurlijk over de scootmobielclub Club, de Antilopen. En het is donderdag 17 oktober. Van kwart over één tot vier uur s middags. En de locatie: zoals ik net al zei. De pluspunt, Zandvoort Noord. Don't throw your... met Don't Throw Your Love Away. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vooral vandaag en donderdag kunnen we heel veel natte dagen worden. Met veel wind. En de vele winter dat komt door de naweeën van de extra tropische cycloon Kirk. Het blijft in eerste instantie nog zacht voor de tijd van het jaar. Maar dat is van korte duur. Voordat de wind steeds meer uit westelijke richting komt... zal de temperaturen rond vrijdag en in het weekend niet meer boven de 15 graden uitkomen. Langs de kust wordt het waarschijnlijk niet warmer dan 12 tot 13 graden. En dat is dan ook een normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Maar er zijn er ook nog gereden kuienkanten. Ja, dus het ziet er niet zo heel erg mooi uit, vind ik zo. Begin om te zingen, sluit je dan aan bij het Zandvoort Vrouwenkoor. Altijd al willen zingen, maar er nooit toe gekomen? Dit is je kans. Bij het Zandvoort Vrouwenkoor... verwelkomen we nieuwe leden met open armen. We zijn een gezellig en sociaal dameskoor... waar je je meteen thuis voelt. Of je nu ervaring hebt of gewoon voor zingen houdt... iedereen is welkom. Kom vrijblijvend langs en ervaar de kracht van samen zingen. Wanneer? Elke woensdagavond, dus vanavond... ...om 8 uur in de Louis Davis Carré in Zandvoort. Bel even met 06-47-03-1750. 06 47 03 50. Zing mee en ontdek hoe leuk het is om samen muziek te maken. En de biebpoopzingers, daar kom ik dan op terug, dat is mijn eigen koor... ...die gaan een nieuw unicum optreden zondag van 2 tot 3 uur. En dan gaan we er weer een heel leuk feestje van maken... Light in Shadows Eugene Cry no more, cry no more Dat noem ik nog eens close harmony <laughs> goed? I walk the line, Johnny Cash. <tied>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 myself alone when he stays through yes i'll admit that i'm a fool for you because you're mine i walk the line But it's right, because you're mine I walk the line You've got a way to keep me on your side You give me cause for love that I can't hide You no, know i'd even try to turn the tide because you're mine i walk the line Because the line. -dancen. Ook bij Pluspunt kun je nu light Onder begeleiding van een ervaren docent leer je de basis passen en gaat het uitbreiden met allerlei mogelijke variaties line dansen of verschillende stijlen. De kosten bedragen 40 euro per blok van 8 lessen. Aanmelden moet je dan wel even doen bij de balie 5740330 of via www.plus.zandvoort.nl. En het is elke vrijdag van half 12 tot half 1. Locatie pluspunt. Ja, en het is hartstikke goed voor jezelf. Goed voor je lijf en je body. Mm -hmm. Het was Cockrobin Robin met The Promise You Made. Zaterdag 12 oktober, dus aanstaande zaterdag... vindt in strandpaviljoen Talassa de Zandvoortse Veteranendag plaats. Van 10.30 uur 30 is de inloop met koffie... en de veteranen en aangemelde Zandvoorters... worden om 11 uur welkom geheten door burgemeester Molenburg... en de voorzitter van de Zandvoortse Veteranencomité, de heer Weldman. De heren Maarten Benneker en Rick Nijdam houden om 11.15 uur een voordracht. En vanaf 12.15 uur bestaat de mogelijkheid om een strandrit te maken met een oud legervoertuig. Rond 1 uur is het tijd voor de gezamenlijke maaltijd, waarna de aanwezigen kunnen bijpraten onder het genot van een drankje. En dan gaan ze gezellig terug in de tijd. Elke dag samen.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 jong, soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten, niet was te gek. Opgelet, Noteer 14 november alvast in uw agenda... dat de ondernemersavond plaatsvindt in de haven van Zandvoort. Tijdens deze avond wordt ook de winnaar bekendgemaakt van de verkiezing... ondernemer van het jaar 2024. Maar voor het zover is, kunnen vanaf nu ondernemers worden voorgedragen... voor deze mooie eretitel. Zandvoort bruist van het ondernemerschap... En elk jaar in november, rond de Dag van de Ondernemer... wordt deze locatie ondernemers in het zonnetje gezet door de gemeente. Dit jaar is de ondernemersavond op donderdag 14 november... vanaf half acht in de haven van Zandvoort. Wie zorgt ervoor jouw favoriete koffieplek? De ene bijzondere winkeltje of de zorg die je altijd met een glimlach ontvangt? Draag jouw favorieten voor en help ons de kandidaten voor de verkiezing van Ondernemersjaar 2024 te vinden. En je kunt maximaal vijf bedrijven nomineren. Denk aan de ondernemers in de branche als horeca en dat zijn natuurlijk restaurants, cafés en strandtenten retail, modezaken en speciaalzaken, zorg en welzijn, apotheken en praktijken, dienstverlening, kappers, beauty salons. Financiële adviseurs en de techniek, elektriciens, IT-specialisten en loodgieters en de toeleveringsleveranciers zoals groothandels, schoonmaakbedrijven of transport. Let wel, het gaat dus om Zandvoortse bedrijven, of het nu een vertrouwd familiebedrijf is of een verborgen parel. Al deze ondernemers samen zijn de Zandvoorten uniek maken. En wie wil er niet, we want live forever. Queen There's no time Pluspunt Zandvoort is op zoek naar een nieuwe beheerder... voor het zelfstandig uitvoeren van diverse klusjes... in en rondom Pluspunt Zandvoort. De werk samen met een leuk team. Wat vragen we? Technische ondersteuning bij kleine defecten in en rond het gebouw... hulp bij lichte onderhoudswerkzaamheden... en inrichting van de cursusruimte. Een beetje technische kennis, dat is natuurlijk wel een pre. Heb je interesse om vrijwilliger beheerd te worden... Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honer en dat schrijf je h-o-h-n-e-r at plus .nl. Ebony, Roger Whittaker This is Gordon Mackenzie's story and the story of like Albany, his a family home. That mm. Albany that once stood high over Norton Green. Albany whose mighty walls the people shall... like a song, a song that lasts forever. Gordon was the eldest son, a golden eagle so Withekker met ebony. En dat is zelfs uit 1982, moet je nagaan. Circuit Zandvoort heeft in de categorie Travel and Culture van Michelin -ster ontvangen. Deze door de Michelin reisgids bekroonde ster is een erkenning voor de bijzondere beleving die het circuit biedt aan bezoekers over de hele wereld. De strenge criteria waar de Michelin reisgids naar het heeft gekeken, zijn onder andere de kwaliteit van de ontvangst van het publiek en de kwaliteit van het bezoek zelf. Circus Antfort scoort de heer hoog mee... en volgens Michelin zijn deze beoordelingen doorslaggevend... voor een indrukwekkende en onvergetelijke ervaring. Daarnaast wordt aan de bezoekers unieke toegankelijkheid... tot het hart van de actie gegeven. Yesterday, de Beatles. Yesterday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 Er is wat op. Het is uh, einde, einde van lunchroom voor deze dag. En ik ga eindigen met John en I hear your name. Ah nee, I hear you now. En het gaat erom dat u volgende week een, een heel goed weekend hebt en dat u volgende week weer luistert. Graag tot volgende week. Een mooie week. En ik hoop een heel mooi weekend. Tot volgende week.